Doe er geen pijn mee? Eh, helemaal niet. Mij doet er geen pijn mee, maar u doet er pijn mee. En ik ben zeer kwaad op Facebook dat ja, we, ik weet niet hoeveel keren klacht neergelegd hebben tegen Marcus Allo en heel dat, dat die idiotie van die Ros en Dictatoriaal dat ze niets doen en daarom ben ik van Facebook gegaan. En ik kom niet opnieuw op Facebook. Ja, maar dat interesseert mij niet wat jij doet op Facebook, jongen. Dat alleen, godverdomme. Ik hou het allemaal, eh, ik hou het allemaal bijeen. Er eh. zijn en, een bende eethoofden van, van die havenarbeiders, Die al direct naar je ik heb gezegd, hola, hola, we doen het wettelijk. We doen het volledig wettelijk. Eh. Laat de politie het maar uitzoeken. Eh. Maar wij doen niks voordat we van de politie de bevestiging krijgen. Want die zijn tot alle als je dat gedaan hebt, ik weet niet waarom, Ik weet niet hoe jij in een post zegt, toen, als je mij een, een, een, een zwak begraafde student noemt, dat je dan nog eens zegt dat ik verantwoordelijk ben voor een gesprek met Benny, een oud lid, over dat ik de herinvoering van de legerdienst wou hebben. Dat heb ik nooit ingezegd, jong. Dat is David Schulde dat dat toegezegd heeft, maar Benny, ik denk dat hij zelf uh, soms, ja, uh, fantasie heeft. Daarover, nee, Benny heeft mij daar destijds over gecontacteerd. Maar ik was dat niet, dat was de David uh, Schulde. daar. Ja. was, uh, Benny heeft gezegd op een bepaald moment, uh, was er zo de lege weer in. Nu, wij hebben in het parlement de meerderheid gegeven om de legerdienst af te schaffen. Ja. Om de handen, Bestien, hè? Dat is het was daar enorm door ben je... Ja, maar dat was ik niet. Dat was in David. Ja, ja, maar ik zal je zeggen wat Benny gezegd heeft. Benny heeft gezegd, voila. Uh, er zijn de hele klik van Amsterdam. Parianos, de Laurijsens, de. Ivan. De en Ivan, uh, die pas niet bij de partij, het is of ik erin blijven of zij eruit. En dan zat ik met een enorm probleem want Benny dat is de man die, die meegeholpen heeft om de partij op te starten. Ik heb Benny nooit betrapt op leugens, dus als Benny mij dat komt zeggen en hij zegt uh, schoenmakers, uh, parianos, heiligen en laurijzen uh, willen de legerdienst weer invoeren. Ja, dan. Okay. Ik, ik moet even inhouden, ik zal weer over vijf minuten trouwens. Ja, ja, dat is goed, oké. Okay. Wat het, het ontslag van dit betreft, blijf ik erbij dat Benny en je mocht het dan Benny vragen, Benny is ons komen zeggen, ja, maar je moet kiezen tussen mij en die bende van Antwerpen niet de legerdienst weer in. En dan heb ik dat manoeuvre uitgehaald. Ik kon Arini buiten smijten, omdat hij een kanscontract heeft met mij uh, van 65.000 euro. Uh, dat was opgemaakt in die stijl dat we dat geld gingen gebruiken voor de petroleum. Uh, en als het niet lukte, dat hij altijd minstens de derde plaats op de kieslijst kreeg. Je uh, mocht hem dat contract opvragen als dat staat zo zwart op witte papier. Dus ik kon Arie er niet buiten, dan van die David, dan wist ik, die was kwaad omdat ik niet reageerde op een artikel van hem, die ik persoonlijk niks vond. Uh, dus dan wist ik dat een dien van 11 al ging opstappen, en ja, en zo ben je elimineerd geworden. Uh, maar gewoon dan denk ik, wees blij dat je er niet meer bij bent, want het is één rotzooi geworden, ik heb het toch. Niet meer onder controle, uh, het, het geval met in de met uh, ja, dat bewijst dat ik het niet onder controle heb, en dat bewijst dat mensen zijn die heel heel dicht bij mij staan. Hè? Want anders kunnen zo'n dingen dan niet. Eh. Je weet zeer goed. Jij bent het die dat doet. Jij bent de Marcus Allo. Daar straks van van de VRT spreek ik met Marcus en hij zegt ja, je zegt niet nee. Onnozelaar. Ja, hoor en... ja hoor Mark denk eens, je moet van de VRT opgebouwd. zei echt onnozel. Ik heb inderdaad een telefoon gekregen van een onnozelaar met een Limburg stemmeke, ja. Ja. En die, die probeerde, die zei iets van hallo. En ik heb hem laten praten. Ja. In jouw straat, hè? één straat verder heb je het restaurant Malo, daar heb je de naam van haal. Eh? Foto hè? Fotodirk, kijk naar de foto, jij draagt altijd gestreepte hemden, hè? de Marcus Allo heeft ook een gestreep hemd, hè? daar heb je op Photoshop tot en met ook de decor van achter is verliefd. Jij draagt regelmatig een sjaal, de Marcus Allo draagt ook een sjaal, hè? heeft die foto gemaakt, heeft dat dan toch toe? En... Oh, Onnooslaar. En... Je zei volledig volledig waanzinnig antwoorden, dat is het. Ik ben ik niet waanzinnig antwoorden, hè? Eh? Jawel, jawel, jongen. Weet wat, ik volg het nu ook even, hè? Maar, Je eh, weet, ik heb dat laten registreren, hè? Dat je mij hebt gemaakt voor dingen, hè? Het is allemaal geregistreerd, dat heeft me 400 euro gekost, hè, jongen? En ik leg die klacht, ik leg die klacht tegen u neer, hè? Ik leg die klacht tegen u neer, hè? Hij ja. is al 14 dagen geleden neergelegd, hè, jongetje, Het is al 14 dagen geleden en het is alleen omdat het vakantie is dat ze niet langskomen voor de moment. He? Maar Bo, Het is zeker. He? We hebben de foto. Ik heb niks met dat fotogen te maken. Totaal niks. Argumenten, nee, Dat zijn de argumenten van heen die daarmee bezig zijn. Jammer. Maar jij al... luistert daar, Uw adviseurs zijn slecht geïngelicht. Zij natuurlijk, die zeggen, nee, wij weten alles. Wij kunnen hakken tot en met. Ik heb nu, ik even... ik heb nu gisteren gevolgd. Ik heb nu gisteren even iets van die Rubin Becks gevolgd. Wat is met dat allemaal jong, wat voor, met wat voor onnozel heb jij toch in uw team zitten? Jijzelf? Jijzelf? Jijzelf? Ik heb mij daar volledig teruggetrokken. Nee, nee, nee, nee, dat zeg jij. Dat zeg jij. Maar wat denk jij als een rechter, een rechter zich erover zou uitspreken? Die zegt er is een oorzakelijk verband tussen die twee. Jij kent, kent Rubin Becks. En, en niemand ik anders ik kent Ruben Becks. En, en dan zegt hij. En dan heb je nog gezegd. En ja, die doet, hij zit niet in de partij. Maar hij helpt ons als we informatica problemen hebben. Kom nu, hela. Dat is als er gehakt moet worden, of zo van die voeflarijen. Er is een die via drie Spio binnengekomen is. Ik heb die gast nog nooit gezien. Hè. Ik vraag aan niemand iets, ik, ik wil niet eens weten hoe dat in elkaar zit. Ik ben bezig met een boek over... Oké. Okay. Dat mag je weten, en dat gaan we zijn. Ik heb herhaaldelijk moeten zijn, hè. Nee, zolang dat het niet vaststaat dat het gerecht het niet heeft bewezen. Dat het dat is, gebeurt er niks, want er waren een aantal van die dokwerkers die nee, gewoon op je, op je moed worden komen aankloppen. En ik heb gezegd, er wordt niet, ik, ik ben niet voor geweld. Ik ben een oude straatvechter geweest. Oeh. Oké, okay, in ieder geval veel succes met uw toekomst en met uw boek. Ik hoop het. Het uh, is een systeem dat wij van literaire teksten, ik heb er meer dan 3500 gedecodeerd in 40 jaar tijd. Ik kan in de cijfer tussen 0 en... Metrometrie aan schrijven. Ik wil rust. En ik heb ingezien, hè, of ze nu naar de verkiezing gaan met dat stroompartijtje of niet, dat ze nooit verkozen geraken, Omdat wat er nu is, is één zootje al geregeld, ongeregeld. De, de meest valabel die we hadden, Mike van der Roos, die prof, uh, wordt aan, aan dinges, aan de RUE, is er uitgestapt uh, dus er zijn nog een, een aantal malabele mensen eruit gestapt. En ik wilde er mij niet meer mee bezig. Uh, en ik heb ook gezegd: Rob, doe dat profiel weg. Ik wil er niks van weten. En dat zij die partij Ross daar wat opzet. zet, daar staat niks op wat daar van mij komt. Niks, totaal niks. Nou ja, ja. Was... Nee, ik, ik, als ik eerlijk mag zijn, Jean-Pierre, ik heb altijd een boon voor u gehad. Echt waar? Je, je mocht ervan uitgaan dat ik oprecht ben. En ik heb toen dat uh, Rossen begon, heb ik mij er 300% voor ingezet. 300%! En ik, vond het, en ik vind het verschrikkelijk hoe dat het geëvolueerd is. En als ik nu zie waar dat het nu verworden is, waar dat een tristige toestand met heel die RD nog is erbij, dan denk ik amai, amai, amai. En dan, dan ben ik tevreden dat ik eruit ben, Jean-Pierre. Ik denk je dat ik niet tevreden ben dat ik ermee gestopt ben. Eh? Ik heb toch gezegd, de 15e komen gekuim, er zijn geen functies niet meer, iedereen doet wat... ...verder, Le Malot, eh? daar heb je al over gehad. Hallo? Ja, ja, ik hoor u wel, maar ik ben het aan het registreren, dit gesprek. Dus dan weet je dat. Registreer dat maar, jongetje. Registreer dat maar, hè. heb je zitten? we hebben je IP-adres, hè. In ieder geval, ik kan u verzekeren dat dat er juist dat telefoonje doen dat ik dat gekregen heb en komt er ineens een tegen mij en zeggen Marcus en je moet stoppen en je moet stoppen ik dacht dan Ooslaar. maar ik heb een, een band opnemer, daarmee had ik dat nu klaargelegd omdat ik dacht, ja die gaan nog eens terugbellen. dus ermee ben ik dit aan het opnemen, we zijn nu 15 minuten en 30 seconden aan het spreken hè? Uh, Neem je maar op, ik zeg je het is eigenlijk dat ze zijn, wat dat ze vinden uh... Ik moet maar zeggen wat ze zijn. Ik er mij niet mee bezig. Ik heb gezegd: zelfs als je het weet, je moet het mij niet zeggen. Dan is mijn gemoed rust gestoord. Maar het is in ieder geval iemand die mij goed kent. Uh, en wie dat die bertie van pasten is, dat zal mijn worst zijn. Ik ben bezig met een boek over letterometrie en literatuur, dat is mijn lang leven. King means that